Vertaling Justine Paul. Amione. Bent u al terug mevrouw? Ja, hier zijn de schaapskoteletten voor het avondeten. Hij doet die stofzagers uit. Hij maakt een dof geluid. Je moet de zak legen. Dat zal ik morgen doen, mevrouw. Morgen? Waarom morgen? Omdat ik het vandaag veel te druk heb. Er is onverwacht bezoek gekomen. Wat voor bezoek? Voor meneer. Mami! Mami! Ja, schatjes, ik kom. Waarom speelde de kinderen niet in de tuin? Omdat meneer ze opgesloten heeft. Wie? Mijn man? Nee, die meneer die op bezoek is. Die man die op bezoek is, heeft mijn kinderen opgesloten. ja. Ze schoten op hem met hun pijl en boog en toen heeft hij gezegd dat hij dat vervelend vond. Hij moest in alle rust met meneer spreken. En dat doen ze nu? In meneers werkkamer? Ja, in alle rust. Ik heb stiekem aan de deur geluisterd, maar ik heb er geen woord van kunnen verstaan. Vreemd bezoek en een vreemde dag. Een dag waarop alles snel verwelkt. De bloemen, je huid en je haar. Ben ik die meneer? Is hij hier al eens eerder geweest? Ik geloof het niet. Hij heeft zijn kaartje op het tafeltje neergelegd. Hm. Hermes, Griekenland, reisleider. Een meneer van een reisbureau dus. Een employé die prospectie kon brengen. En die sluit mijn kinderen op. Dat noem ik brutaal. Hij is brutaal. Maar hij is ook aardig. Hij heeft de kinderen snoepjes gegeven en ze verkleed. Hij heeft beloofd later op het feest met ze te gaan spelen. Op welk feest? Een koud buffet voor twintig personen in de tuin. Twee bediendes in livrei. Alles is al besteld. Zo. Waarschijnlijk ook door meneer de reisleider. Ja, per telefoon. Kennelijk een waanzinnige. Hermione. Ja, mevrouw? Ik wil niet hebben dat je voor de spiegel staat en met mijn kam je haar kamt. Berg de stofzijger op en zet de stoel op hun plaats. Zal ik de kinderen uit de kamer halen? Nee, laat maar. Ze zijn nu rustig aan het spelen. Vertel eens, hoe ziet die meneer er eigenlijk uit? Is hij oud? Nee. Dus jong? Ook niet jong. Zijn gezicht zit vol rimpels, maar verder maakt hij wel een jeugdige indruk. Is hij dan niet jeugdig? Nee. Hij beweegt zich zo griezelig snel. Hij heeft de handen van een goochelaar. Of van een lief. Van een... Maar ze luisteren toch niet. Ik dacht dat het wel goed zou zijn op reis te gaan. Het zou mijn man in ieder geval goed doen. Meneer is in een slecht humeur. Hij is niet in een slecht humeur, Hermione. Hij heeft... Voorgevoelens. Ik zou zo graag willen weten wat die twee het over hebben. Wat ze doen. Zal ik door het sleutelgat kijken? Kijk eens door het sleutelgat, Hermione. Het hoort niet. Maar een waanzinnige mag je niet uit het oog verliezen. Wat zie je? Meneer zit achter zijn schrijftafel. Het bezoek zit op de schrijftafel. Op de schrijftafel? Hij buigt zich over naar meneer. Hij maakt beweging met zijn handen alsof hij hem iets moois beschrijft. Nu springt hij op de grond en loopt de kamer rond. Ja, ik moet naar de kinderen. Achilles moet zijn medicijn hebben en meren moet zich klaarmaken voor de gymnastiekles. Wat doen ze nu, Hermione? Nu staat de bezoeker heel dicht naast, meneer. Hij legt zijn hand op zijn schouder en buigt zich over hem heen. Alsof hij hem geheim wil vertellen. Nee! Nee! Nee! Wat, wat betekent dat, Hermione? Ik weet het niet. De bezoeker richt zich op. Hij komt naar de deur. Ik ga er gewoon door. Prettig met u kennis te maken, mevrouw. U heeft het al gehoord. Ja, ik heb het gehoord. Het heeft me verbaasd. Dat is begrijpelijk. U staat me toe dat ik ga zitten. Als u moe bent. Mijn beroep. Is zeer inspannend. Werkelijk. U reist toch moeilijk niet zelf. U praat alleen. Juist daarom. Ik beschrijf mijn klanten de reizen. Ik leef me in. S'avonds ben ik zo moe. alsof ik zelf duizenden kilometers heb afgelegd. Te voet? Is het misschien het nieuwste te voet te gaan? Daar is ons bureau nooit helemaal onder uitgekomen. Wij combineren. <truim> oh! U heeft me laten schrikken. Wilt u daarmee beweren dat u ook reizen te paard organiseert? Nee, dat wilde ik niet. Ik moest nu eenmaal hinneken voor de kinderen. Ze wachten erop. Heeft u bezwaar tegen dat u groter reist? Nee, waarom zou ik? Hij heeft het nodig, vindt u ook niet. Hij heeft verandering nodig. Mannen op een bepaalde leeftijd... Ik weet het, die hebben nergens meer plezier. in, Niet in zaken... Niet in hun kinderen, niet in hun vrouw. Onbegrijpelijk overigens. Kunt u eigenlijk niet blijven zitten. Zo even heeft u gezegd dat u moe was en nu loopt u steeds maar rond en kijkt uit het raam. Daar komen de eerste gasten. Een oude heer, een een gewezen officier. Uw schoonvader. Mijn schoonvader interesseert me niet op dit moment. Ik wil graag iets over uw reizen horen. Is het de bedoeling dat er vooruit betaald wordt? Ja, natuurlijk. De reisbiljetten, de excursies, het hotel. Oh nee, niet in uw geval. U organiseert dus geen gezelschapsreis? Zeer zelden. Alleen bij bijzondere gelegenheden, zoals de pest of oorlog. Wat gebracht u een vreemd woord? Pest? Ik begrijp er niets van. Misschien kunt u nu eindelijk weer eens gaan zitten. Daar komen de bedienders met de schade en de showers met de draaimolen voor de kinderen. Opstellen onder de plat aan, hè. Mee naar rechts. Ja, zo. Dank u wel. Niet te danken. Dat is het eerste gedeelte. Wat heeft dit allemaal te betekenen? Het eerste gedeelte waarvan? Van het koude buffet natuurlijk. Kleine gevulde scheepjes van bladerdeeg met mayonaise gegarneerd. Weet u dat niet? Wij maken anders altijd de broodjes hier thuis. je zo gurk, je tomaat, schapenkaas. Voor u is dat waarschijnlijk niet exquis genoeg. Natuurlijk niet. Het is toch een afscheidsweest? Ik heb ook bloemen besteld. Zoekt u? Ja, ik zoek mijn tas. Ik zal u toch moeten betalen? De bloemen kosten niets. En het buffet kost vermoedelijk ook niets. Nee. En voor de reis is mijn man uitgenodigd? Natuurlijk. Bent u nu tevreden? Absoluut niet. Dat betekent waarschijnlijk dat er een nieuw vervoermiddel getest moet worden. Voordat men er een reclame voor kan gaan maken. Het vervoermiddel is niet meer. Als het oud is, is het nog gevaarlijker. Men heeft de meeflauwe nagebouwd en die moest weggesleept worden. Men heeft ook een uitgeholde boomstam over een oceaan gestuurd. Een haai heeft hem laten kapsijzen en de erop opgevreten. Ook die onderneming is door de pers betaald. Waarmee reist mijn man? Met een bootje. Ziet u wel, ik heb het aankomen. Met een bootje vol gaten de oceaan over. Nee, alleen maar een riep. Zijn jullie niet bang geworden in de kasteeltoren? Nee, maar... Heeft niemand om hulp geroepen? Heeft niemand gehuild? Nee, niemand. Hadden jullie eten genoeg? Bijna. Hebben jullie het zwarte paard horen, keuken? Ja, één keertje. Dan kunnen we gaan. Ik neem me niet kwalijk, mevrouw. U kunt gaan waar u wilt. maar de kinderen blijven hier. Achilles moet zijn medicijnen nemen en Mary moet ze verkleden voor de gymnastiekles. We niet naar gymnastiekles. Nee, ik neem geen medicijnen. We gaan in de draai, Ja. Mary, Achilles blijft hier. Mama zal met jullie gaan spelen. We blijven niet. Alkerstin. Ja, Admet. Ben je alleen? Is hij weg? Die meneer het reisbureau. Hij speelt buiten met de kinderen. Hij heeft ze weer verkleed. Ze zijn door het dolle heen. Dat is niet belangrijk, Alkerstin. Dat is helemaal niet belangrijk. Je hebt gelijk. Jij gaat op reis. Uh, we moeten je koffers pakken. Wat wil je meenemen? Je donkere pak is bij de stomerij. Maar dat heb je waarschijnlijk niet nodig. Ik weet het niet. Ik weet het allemaal niet. Dat is niet belangrijk. Wat is dan wel belangrijk, Admet? Het gezelschap. De gasten. Wat? Wow. Deze dwaze reclame-manifestatie in de tuin. Deze mensen die we niet zelf ontvangen en die we niet eens zelf hebben uitgenodigd. Dat is het nou precies. We moeten toch zelf nog een paar uitnodigen. Dat moet jij maar doen. Daar voel ik niets voor. Ik wil alleen zijn met jou en met de kinderen. Die meneer moet hier weg en ik kan zijn gasten en zijn buffet meenemen. Dat gaat niet, Alkestre. Begrijp dat toch. We mogen hem niet kwetsen. Ik wil hem kwetsen. Hij maakt me bang en hij hitst de kinderen tegen me op. Waar ga jij heen? Ik kijk uit het raam. Daar is ze. Wie? Ze. De oude Achlaja. Ze staat bij het hek met haar kruk en beeld. Je moet haar uitnodigen, orkesten. Moet ik haar uitnodigen? Ja, ja, ja, vlug. Roep haar binnen. Zoals je wilt. Maar ze zal zich hier niet erg op haar gemak voelen. Ze zal de gasten niet om aalmoezen durven vragen. Bovendien zal ze alle mensen over gebreken vertellen en hen zeggen wat een ongeluk het is oud te worden. Zegt ze dat? Ze zegt niets anders. Wie wil je nog meer uitnodigen? Eh, laat me eens kijken. Euh, euh, waar is de krant? Die van gisteren. Ja, waarschijnlijk heeft Hermione de velde maar erin geleerd. Ik heb je al honderd keer gezegd dat de kranten bewaard moeten blijven. Nu is het jouw schuld. Als... als wat? Wees als... toch niet direct beleefd. Toen gaan we niet weg. Je moet me helpen. Er heeft iets in de krant gestaan over een jonge man die geprobeerd heeft zelfmoord te plegen. Hij is gered en heeft zijn redder uitgescholden. Ik weet, ik ken hem. Hij meende het niet echt. Dat kun je nooit weten. Niemand kan dat weten. Ik begrijp niet waarom hij je zo opwint. Ik zal hem wel uitnodigen. Goed. En de professor? Welke professor? De filosoof. We hebben laatst een lezing van hem gehoord. Hij schrijft een boek over het geluk van het sterf. Uit het was een slechte lezing. Bovendien was de zaal niet geschikt. Je hoorde al het lawaai van de straat. Ja. Ja. Dat was van die avond misschien wel het mooiste. Ik herinner het me nou precies. Een vrouw die haar kind riep. Vrachtwagens die voorbij denderden. En één keer hoorde ik zelfs de brandweer. Het was er ook erg warm. Jouw gezicht glom. Glom, wat een schuwelijk. Die was erg mooi. Alle mensen waren erg mooi. Toen de brandweer langs kwam, hieven ze allemaal hun hoofd op. Het, het klonk als een strijdkreet. Neem me niet kwalijk, net. ik moet de professor opbellen. 3, 1, 5, 3, 7, 3. Verbaast me dat jij zo'n goed geheugen hebt. Het was toch werkelijk niet zo'n bijzondere avond. Ja, misschien heb je gelijk. Misschien was het alleen maar het leven. Hallo, professor. Oh, ach, professor, neemt u me niet kwalijk. Maar mijn schoonvader komt net binnen. Een ogenblik alsjeblieft. Alsjeblieft, vader, ga met dat met naar zijn kamer. Ik moet telefoneren. Professor, bent u daar? Ik wou u even vragen of... Ga binnen, vader. Ja, mooie gasten, en gastvrouwen jullie. Jullie gasten staan in de tuin en jullie laten je niet zien. Voor een vreemde man... Je ja, hebt gelijk, vader. Je moet het ons maar niet kwalijk nemen. Alles is zo plotseling over ons gekomen. Ik leg het je later wel uit. Ik, ik... Ja, je gedraagt je maar rechtwaardig. Voel je je niet goed? Je moet wat rustiger aan doen, Admet. En dat zeg jij? Ja, dat zeg ik niet zomaar. Je laat je gaan. Kijk naar mij. Ik word binnenkort 90. negentig. Negentig? Ja, dat, dat moet je toch weten. De hele stad weet het. De hele stad breidt zich voor om een verjaardag te vieren. Dus het wordt een vermoeiende dag. Misschien te vermoeiend? Ja, wat bedoel je daarmee? Ga toch zitten, vader. Wil je iets drinken? Ik drink nooit voor zes uur. En het is er nog vijf voor zes. Nou, maar, uh, uh, waar hadden we het over? Over je verjaardag. Huh? Ja. Waarschijnlijk zal de regimentskapel je een serenade brengen. Smorgens vroeg om zeven uh, uur. Dat kan wel niks heden, Ik sta altijd vroeg op. Om acht uur zullen de kinderen van je landarbeiders gedichtjes voordragen. Om negen uur zullen de veteranen komen. En om tien uur het gemengd koor. Je, je spreekt erover alsof het een bezoek is. Ik hou van muziek. Het koor zal alleen maar treurige liederen zingen. De laatste roos en de eerste schreden naar het graf. Ja, ondertussen zal ik ontbijten. Ja, het is erg ongezond tijdens het eten zulke liederen te horen. Naarmate je ouder wordt, werkt je spijsvertering trager. Ja, wil je daarmee zeggen, dat ik voorwege niet wat slechte spijsvertering... ...mijn verjaardag af moet zeggen? Je dus zou uh, op reis kunnen gaan. Uh, daar heb ik niet de mensen zin in. En bovendien kost reizen geld. Niet altijd, vader. Niet altijd. Er zijn mensen die hun reizen cadeau krijgen. Voor tegenwoordigers en dassen. Of pionnen. Of pioniers. Mensen zoals jij, vader. Huh? Zoals ik? Ja. Ja, ja, dat is waar, ja. Ik was een pionier. Ik heb de burgerluchtvaart in Griekenland op poten gezet. En mijn kapitaal in elektrische centrales gestoken. Ik heb mijn kinderen modern opgegoed. Ik uh, uh, uh, vraag me vaak af of dat niet fout was. Je dwaalt af, vader. Je was een pionier. Je moest eigenlijk ter ere van je verjaardag een reis gaan maken. Een maken is voor ons uit de tijd. Nu het voor de lagere klasse ook binnen het bereik ligt. Uh, mijn chauffeur heeft vorig jaar de Beirse kastelen bezocht. Uh, uh, mijn portier heeft het zich veroorloofd. ...om op safari te gaan. Het gaat niet om een safari. Uh, uh, waarom dan? Luister, vader. Je kunt me een groot plezier doen. Huh? Ik moest deze reis eigenlijk maken. Maar ik heb er geen zin in. Jij hebt vast en zeker wel zin om naar een land te gaan... ...waarvan ook geen foto's, geen films en geen kaarten bestaan. Uh, betekent dat dat nog niemand daar geweest is? Er zijn al heel veel geweest. Huh? Maar... Uh, ...ja... Er uh, is nog nooit iemand teruggekomen, begrijp je? Huh? Ja, ja, ja, ja, ik. Ik begreep je. Het verbaast me erg dat jij mij mocht... zo'n reis te maken. Ik vind dat namelijk harteloos van je. Ik dacht alleen, heb je er nog geen genoeg van, vader? Genoeg of van? Van je nooit op een morgen. ...misselijk geworden bij de gedachte dat je weer moest opstaan, je moest scheren, ontbijten en naar je bureau moest gaan. Zeker. Ik ben er vaak misselijk van geworden. Maar ik heb altijd mijn plicht gedaan. En nou, nou wil ik je omerkwaardige feest vieren. De muziek horen en zien hoe de draaimolen draait. Ha. Geef me wat te drinken, of wat? Het is zes uur. Breng me maar naar de tuin. Meneer Admet, wilt u gasten niet begroeten? groeten? De draaimolen draaien en de kinderen treffen voorbereidingen voor het vuurwerk. Laat er geen zak lopen en de gebruikelijke spelen doen. De dode spelen. Nee, meneer Admet. vergeet u niet dat u een reis gaat maken. Dit is uw afscheidsfeest. Uw vrouw staat bij het buffet. Ze laat u zeggen dat er een oude vrouw op u zit te wachten. Een oude vrouw? ja. In het prieel, een vrouw die u uitgenodigd hebt. Een aardig meisje van 70 jaar dat niet meer kan lopen. Daar zit ze, meneer Admet. Wilt u niet onder vier ogen met haar spreken? Mevrouw Aglaaien, bent u er? Ja, meneer Admet, ik ben er. U hebt me daar gezet waar ik van alles wat er gebeurt niks kan horen en niks kan zien. Wilt u dan iets horen en zien? Ach, wat. Dat is plezier voor rijke mensen. Voor gezonde mensen. Dus u beleeft er geen plezier aan? Ik heb nergens meer plezier in, meneer Admet. Ik zit alleen maar en wacht. Op de dood? ja. Op de dood. Ik wacht op het moment waarop ik geen pijn meer zal hebben. Waarop er geen vuil meer uit mijn open benen komt. En er geen slijm meer in mijn longen vastzit. Iedere avond denk ik dat de dood me die nacht zal halen. Maar s morgens merk ik dat hij me weer vergeten heeft. U... Mm. U zou hem tegemoet kunnen gaan. Maar al te graag, meneer Admet. Maar al te graag. Maar als hij me ziet, loopt hij weg. Hij houdt niet van oude mensen. Hij houdt van jonge mensen. Van mensen met gezonde ledematen en donkere haren. Mensen zoals u, meneer Admet. Wat? Wat is er met u? Voelt u zich niet goed? Ik voel me best. Ik ben in een uitstekende conditie. Ik wil u graag iets geven, mevrouw Achlaaier. Ja? Maar u mag het tegen niemand zeggen. Ik neem het graag aan, meneer een Ik zeg er tegen niemand iets over. Stopt u het in mijn tasje. Mijn vingers zijn stijf van de reumatiek. Het is geen geld, mevrouw Aglaya. Ja? Het is een reis. Mag ik een reis maken? Ja, een reis. Ergens heen waar u van uw pijn verlost wordt. Naar een geneeskrachtige bron. Oh, dat is aardig van u, meneer Atmet. Nee, mevrouw Aglaia, niet naar een geneeskrachtige bron. Zulke reizen helpen niet. Je bent nauwelijks thuis of je voelt je nog slechter dan tevoren. Deze reis helpt voor altijd... ...die hem maakt, vergeet alles. Hij voelt geen pijn meer. Maar hij kan niet meer terug. Is dat niet wat u wilde, mevrouw Glayer? Dat is precies wat ik wilde. Ik ben u zeer dankbaar, mevrouw Glaaier. U heeft er geen idee van... ...wat voor een dienst u mij hiermee bewijst. Ik wil graag nog iets voor u doen. Heeft u familie die u iets zou willen geven... We kunnen alles regelen voor uw vertrek vanavond. Zij u vanavond, meneer Admet. Ja, natuurlijk. Vanavond. We gaan allemaal met u mee. Als er zal muziek te gehooren gebracht worden. En u zult een heleboel bloemen krijgen. Kransen. Ik begrijp het, meneer Admet. Laten we er morgen van maken. Morgen? Of. Al of overmorgen. Nee, dat kan niet, mevrouw Aglaa. De reis begint vanavond. Morgen komt mijn nichtje op bezoek. Ze is drie jaar. Ze aait met haar handjes over mijn gezicht. U heeft toch pijn, mevrouw Aglaa? Uw pijnen kunnen vannacht onverdraaglijk zijn. Morgens vroeg schijnt de zon op mijn bed. De graniums voor het raam lichten dan helemaal rood op. Geef u mij mijn krukken, meneer Admet. Ik wil naar huis. Tot een andere keer, meneer Atmet. Dames en heren, ziet u deze hoed? Hij is leeg. U kunt hem bekijken en omkeren. Maar nu, Sim Salawim. Oh, witte duivel. Dames en heren, ziet u dit stokje? Het is glad en rond van goed hout gemaakt. U kunt het vastpakken. Maar nu, Sim Salawim. slang. Dames en heren, ziet u deze kruik? Hij is leeg. Ik draai hem op zijn kop. Geen druppel loopt eruit. Maar nu. Sim. Salamin. Ah, goede wijn. Wijn uit Samos. Sneller moet het draaien worden. Sneller!